Bye. We'll be Vrijdagaflevering. fruitige aflevering. Maar dan met DJ J.K. En we af met... Clean Bandit. Ja, je herkent nog wel... symphony, maar dit wel in de James Hype... remix. En ja, deze die hier nu op de achtergrond hoort: Bruno Martini... met Living on the Outside in de... Benny Benassi remix. En oh, heeft er weer zin in. Nou, wij wel hoor. Even vanavond even flink gassen. Want ja, volgende week... vrijdag. Daar staat hij door. In de escape in Amsterdam. Onze enige echte DJ Dion Sydney. Het dak eraf te knallen. En een dag later. Gewoon weer vrolijk, fris en fruitig. Een fijne sensation meepakken. Ja, en niet zomaar een sensation. De allerlaatste sensation hier in Amsterdam. Jawel. Maar voordat het zover is. Gaan we hier tot aan 11 uur knallen. vlammen. En ja, dat doe ik niet alleen. Samen met onze enige echte DJ Dion Sydney. Dat tweede uur. Een uur lang. Non-stop in de mix. En geloof me. Hij heeft het weer voor elkaar hoor. Onze DJ Dion Sidney. Die heeft een stapel exclusieve platen te plakken. Nog niet uit. En de platenbazen die zijn nog steeds op zoek van, waar is dat lek. Maar jammer dan. Je hoort ze natuurlijk hier bij het. Natuurlijk gaan we ook eventjes kijken naar wat voor festivals er komen gaan zijn. Moet je je poncho mee? Ja, dat zou ik maar zeker doen. Wat hebben we nog meer? Natuurlijk, de charts. Hebben we speciale charts? Nou, daar gooi je vanzelf wel achter. Gewoon lekker blijven luisteren hier natuurlijk. En ja, ik, ik vind het niet echt zomer als je zo naar buiten kijkt. De temperatuur, oké, okay, dat gaat nog wel. De enige die ik me kan bedenken is een beetje zomerse vrolijkheid. Dat zou Jody Bernal kunnen zijn. En laat hij nou toevallig weer helemaal boven water zijn gedoken. Samen met The Boy Next Door, Fresh Coast, featuring Jody Bernal, hebben ze het rek gemaakt. La Colle een lekkere tongtwister. twister. Ik zeg, we gooien er gewoon lekker in. Zomer op je radio, dit is See It met Jody Bernal. Beetje Latin, omdat we daar ook wel van houden. Pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo ik Deze nieuwe Chocolate Puma remix van Body Rocks. Ja, yeah, yeah, Je kent hem nog wel van een uh, paar jaar geleden. Oh, wat was dat een hit. En nou weer. Oh, nou we Chocolate Puma uit weer. En ja, ik heb onze echte DJ die ons dit niet net hebben gesproken. En hij zegt: Ik heb ook al de nieuwe Chocolate Puma plaat. Ik zeg: Ja, maar Body Rocks, dat hebben ze net uitgebracht. Ja, die Body Rocks die gaat al een paar weken hier in de roulatie bij de Seed Sessions. Dus uh, ja, nieuwe muziek weer uh, van Chocolate maar Zometeen dat tweede uur. Maar voordat het zover is, dan heb ik eerst nog een, uh, ja, even een nieuwtje erbij te pakken. Want ja, de helft van 2017, het zit er helaas alweer op. En wat een vet hoogtepunt hebben we meegemaakt. Ja, tijdens de eerste helft van dit jaar. En ja, 1 juli, het staat voor de deur. En DJ MacNL, ja, die heeft even de vetste festivals uh, die deze zaterdag plaatsvinden op een rij gezet. Zodat je deze knallend uh, in kunt gaan de nieuwe maand. Wat vinden we deze zaterdag? Zomer Festival. waar vind je het grasweide Papendorf vlakbij Utrecht. De leeftijd is 18 plus. en het genre vind je house, Latin, hip-hop en de hardstyle. De line-up, ja, Denik, Zani, Child's Play en many more. Dan hebben we ook Wish Outdoor Festival, het festivalterrein de AA bij Beek Donk. Verwacht hier house, hardstyle, hip-hop, techno, raw hardstyle. Met in de line-up Radical Redemption, Steve Angelo, Headhunters, Guns for Hire en more. Dan hebben we ook het feest Woeha op Spoorzone 013 in Tilburg. We hier hip-hop met in de line-up Mac Miller, A, Le Motel en more. Dan hebben we ook nog Verknip Festival in Sportpark Riekerhaven in Amsterdam. Het genre hier is techno, techhouse en house. Hier vinden we Benny Rodriguez, Slam, Vala en more. Dan gaan we naar het feestje Tom Harding en DJ JP. Number one, Summer Outdoor op het stadspodium in Amsterdam. De leeftijd hier is 18+. Verwacht hier House, Trance en Techno. En ja, wie zou daar nou staan? Tom Harding en DJ JP. Dan hebben we ook Stereo Sunday. En dit is een gratis festival. Ja, helemaal leuk. In het Juliana Park in Venlo. Het is voor alle leeftijden. En we hebben hier House, Hip Hop, Hardstyle en partymuziek. De line-up: Moxie, Dolph, Daniek, Yellowclaw en more. Dan hebben we ook Back to the 90s Outdoor Festival in het Leipark in Tilburg. Het genre, hoe vanzelfsprekend, de 90s. En in de line-up: ja, wie kan daar ontbreken? Nou, Mental, Theo en Paul Elzak en many more. Bedenk het zelf maar. De 90s, helemaal leuk, helemaal gezellig. Je kunt ook naar het Lageveld in Wierder voor Boulevard Outdoor. House, hip-hop, hardstyle en electro, dat is hier het genre. De lineup: up Dirtcaps, B-Front, Driver en Ali B en more. Over contrasten gesproken. Ja, we hebben ook Daisy Filters Outdoor. Dat vinden we in Gigant in Apeldoorn. Met Techno House. En daar staat Sven K en Meneer de El en more op de line up Free Festival, toch wel een van de bekendere. Of het Almere Strand in Almere. Verwacht hier. Flinke Hardcore, Hardstyle en Freestyle. Met in de line up Warforce, Angerfish, Miss K8... Subsonic en more. Dus mocht je vorig weekend hebben overleefd, dan kun je hier helemaal losgaan. Ja, ga met die banaan in de Puma Raw in Utrecht. We wachten hier freestyle met Pauwelszak, Treelock, Gizmo en more. En ja, je weet het wel hè. Ga met die banaan. Moeten we even. Weet je niet wat het is? Dit is met bedaan. gaan met die. Zullen we gaan met die. We gaan met die. We gaan met We gaan met die. We gaan met die. We gaan met die. We gaan met die. gaan met die. gaan met We gaan met op de achtergrond houden. We kunnen ook naar Indian Summer Festival in recreatiegebied. Gees nou, dan nog eentje. Have a nice day festival. In Park, Maas, van Rotterdam. Met Dixon, DBS, Lensen en more. En nu. Gaan we met die banaan? Gaan we met die banaan. Zo, we hebben het overleefd. Dan, dan gaan we toch weer gewoon even naar de house hoor. Want ja, ik vind het allemaal wel lekker. Maar deze Lucky Star van Ron Carroll... die vind ik toch wat gezelliger. Speciaal Great Stuff Recordings. Ze hebben deze plaat opnieuw uitgebracht... in de 2017-kleurmixes. Ik zie een René Amest, een Mike Veel, een Martijn ten Veelde. Maar dit is mijn favoriet. De Chippendale Remix. CDCS total viewer tonight when you look up you feel my love Let me sway. every night you look up in the sky babe. There's a light shining in the darkness It's me looking down on you girl in my heart you're the only one in my world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 Wij zien het op jouw CFM Zandvoort. En jawel, daarvoor Arlen met Close To You in de Stay Beast remix. En daarvoor natuurlijk Ron Carroll met Lucky Star 2017 in de Chippendale remix. En heb je je witte broek al klaar liggen. Je witte shirt, want volgende week is het zover. Sensation. En zie het is bij jou ja, hoor, wij gaan ook helemaal los tijdens de allerlaatste Sensation hier in Amsterdam. En ja... Ik vind het erg jammer dat ik geen deluxe ticket heb. Want oh, ik zie daar een line-up voorbij komen. Ja, de gewone line-up is al vet. En dan de nieuwe. De deluxe line-up. En daar zie ik staan. Woe is Jodie, Dimitri en Joost van Bellen. Michel de Heij en Benny Rodriguez. En Eric E. en Roog. Dus ja, mocht er niet genoeg geweld zijn daar zo in de arena. Dan hebben deze grote namen. Toch wel, ja, de kerst op de taart. Oh, wat een feest. En ja, ik zei het al eerder... Verder, Lecran, die heeft uh, de trek van Ian Carey, Keep On Rising, uh, een nieuw leven ingeblazen. Ik zeg, zullen we gewoon eventjes bijpakken. Een beetje vast om in de, de stemming te komen. Down in the Van de aller aller allerlaatste sensation. En ja, daarna Videlijk Ral en Starters met bedroom Sounds Better With You in de Samuele Ma Sartini en Matia Mavi matchup. Eer wie eer, toekomt natuurlijk. onze enige DJ Dion City. Hij is lekker, hè? Hallo. Ja, ja, ben wat ik er... weer. Oh, wat is hij lekker toch, jongen? Oh. Ja. Heerlijk. Hey, ik moet er even van bij komen. Jeusje. Ja, niet, de... ge, niet gewend hoor. Uh, vorige Oef. week, uh, vrijdag natuurlijk, helemaal los in de Scheef in Amsterdam. Ja, Wat was met... gezellig, hè? Zo met... Na, uh... ah, met onze vriend van de show. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. DJ Raymundo. En uh, ja, volgende week natuurlijk. Dan mag jij daar zo de boel opwarmen. Ja, ik ben de opener. De opener, ja. Ik maak hem open. Hoe doe je het? Uh, zo uh, met je oogkast of uh, met, je, met, je, met je tanden? Uh, deurtje. Open? deurtje. open. Oh, deurtje open. Oké, okay, nee, dan, dan is het goed. Hé, hey, maar uh, eigenlijk uh, bel ik je voor wat anders. Voor de charts. Oh. Welke, nou. welke charts uh, zullen we er deze week uh, er eens bij pakken? De gewone weer eens een keertje. Ja, doe maar gewoon. Ja, dat denk, denk ik ook. De gewone charts. Kan Op gewoon. nummer 10, 10, 10, 10, vinden we Bima met Rampa. En is het ook een ramp? Gaat praten een beetje Het hmm. Lijkt wel een stoned indiaan. Zo, gaan we van de drafo naar de indiano, House. Ah, nee, nee. Sorry. Nummer 9 vinden we Taratula van Pleasurecraft. Oh, in een 7-year-ish rework. Die heeft een tijdje op nummer 1 staan. Ja, en dan ja, zakt hij toch een beetje weg. Dat hoort er ook bij. Ah, Ik vind elke week een moet, nieuwe frissje op die toch. Ik toch uh, ruimte maken voor de nieuwe spul. Zeker weten. En overnieuw: op nummer 8 vinden we daar Discotico met plexico Mateo. Hippie dance is het label. Hippy dance. Maar je moet hier uh, wel aardig uh, medicinaal spul hebben van de hippies. Zo, een beetje gras. Nou, daar reed je het niet meer mee. Nee, ik snap niet uh, dat hij hierin erin staat. Maar op nummer 7, Hanging Out with Charlie van nee. Camelfat. Charlie is a hell of a drug. Ja, dit is leuk. Ah, Camelfat heeft vaak een uh, leuke plaatje. Van Camel Fat. Ja. Nou, een plaat die uh, zeker leuk is. Is Save a Little Love van, ons, uh, van Don Diablo. Op nummer 6, 6. Top 5 vinden we deze week. Mad van Dennis Cruz. Toch een beetje daar blijven hangen, we... hè? In die top 5. Ja, het, het is allemaal een beetje diep. Diep, diep, diep. Ah, Eens kijken wat we old. On The Corner vinden met Solardo op nummer 4. Drugs, drugs. Ja, deze vind ik leuk. Okay. En dan wil ik wel even op het hoekje blijven staan gekeurd. Op nummer 3 dan in de top 3: Gene Paris, Riva Star met Play. Op Snatch Recording. Beetje in hè, tegenwoordig euh, het laten hangen van de stem en zo. Ja, ja. Beetje progressief hè. En op nummer 2 vinden we daar Cola van Camel Fat En Elderbrook op Defected Records. En ja, wie zal daar op nummer 1 staan? Dat kan er maar 1 zijn. House and Pressure. Met Route 94. Ja, ik ben er persoonlijk niet echt helemaal kapot van. Ik hoop niet dat ze dit op de dit station... Zijn... Gaat, dit gaat ook een beetje zo 7 minuten door dit. Ja, ik hoop niet dat ze dit op de station draaien. Dan da kunnen we het beter eventjes uh, hebben over ja, uh, iemand ja, anders. You know, Hartwell! Want ja, Hartwell, uh, je hard weet wel. Hard. die jongen die staat niet stil, hè? Dat, uh, hij richt zich een beetje op Azië. Hè? En hij werkt samen met de Chinese popster Jolin Tsai zeg je wie? Ja, Jolin Tsai Oh, nou, hoe oh, Ja, uh, uh, ja. zo'n 800 miljoen Chinezen hebben de nieuwe plaats van Hartwell eerder gehoord dan jij? Of heb jij hem al gehoord, uh, dus? Ik heb hem al gehoord. Oké, okay, nou ja, ben je Chinees dan? Nee, okay, nou, dat ik ben niet. exclusief. Oké, okay, dat kan ook, ja. Want uh, in samenwerking met de Chinese telecom-provider China Mobile... lanceert Hardwell deze week zijn nieuwe single We Are One. En ja, de samenwerking met de Chinese popstar Jolin Tsai... werd als eerste openbaar gemaakt... voor de 800 miljoen gebruikers van de Chinese telecomaanbieder. De rest van de wereld mag nog even wachten op de werkelijke release van de single. Of een later tijdstip zou de track wereldwijd worden gereleased... via Hardwell's eigen Revealed Records... Ja, en over Hardwell's uh, plaat dan. Ja, We, we laten ga, om... hem even horen. Zie, het zou zie je niet zijn als we hem niet hadden hier gewoon. Hardwell, but we are one. You're seeing Shay. And will we will use our collective power to release our thoughts. To connect, to create and to unite. reached its end, you'll realize it's only just the beginning, and we will keep going because it's our dream, our destination. We are one. When you're cold and you're broken, like you're lost at the sea, follow me in Zo klinkt dus even in een preview de uh, Hardwell track We Are One. En ja, het, ik vroeg me toch af uh, hoe die uh, Jolin uh, Tsai uh, de vocalen zou doen. Nou ja, bij deze heb je het, zo, uh, zo, heb je het dus, dus kunnen horen. Ja, het kan toch niet zo zijn uh, dat uh, onze enige echte Hardwell gewoon uh, ja, 800, uh, 800 miljoen Chinezen eventjes 800 zo, uh, Chinezen. Ja, 800 Chinezen. <laughs> nou, die zitten hier al uh, op de menukaart. Nee, die. De, de, de, de, ja, de, die, die kunnen niet voorgetrokken worden. Kom op, nou. Dus, wat hebben we gewoon? We hebben gewoon wat lekker anders. Wat dacht je van uh, de nieuwe van Abel Ramos en Almond Dief met Flatbeat? Nieuw? Gewoon lekker. En uh, Volgens mij is hij al in de See It Sessions voorbij gekomen. Twee weken geleden. Nee, drie nee. weken geleden. En hey, hey. hey, waarom is hij dan pas twee dagen uit? Omdat wij zeer zijn en wij alles eerder hebben dan jullie. Gewoon omdat het lekker is. Aboramo! Met Flatbeats. FM! Zie FM Zandvoer! FM Zandvoort. 106.9 FM. What <laughs> you